De luchthaven adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. Het partijbestuur van GroenLinks in Limburg wil dat de nieuwe gedeputeerde Carla Brugman wordt geroyeerd. Gisteren werd bekend dat ze als onafhankelijk gedeputeerde toetreedt tot het nieuwe provinciebestuur... waarin ook Forum voor Democratie en de PVV zitten. Ze zat eerder voor GroenLinks in de Limburgse Staten. Nu is ze wethouder voor een lokale partij in Venraai, maar nog altijd lid van GroenLinks. Limburg krijgt een college van CDA, PVV, Forum voor Democratie en VVD. Daarnaast zijn er twee externe gedeputeerden, onder wie Brugman. Door in het bestuur te stappen wijkt ze af van de partijlijn van GroenLinks. Beeldmateriaal dat zonder toestemming op internet is beland... moet sneller verwijderd kunnen worden. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil een voorziening treffen... waarmee bijvoorbeeld online pesten en wraakporno's... sneller kunnen worden aangepakt.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 Niet alleen een lang pinksterweekend, maar ook... Ja, het is bijna zaterdag. Lekker, naar de radio. Daar leef jij wel van. Is dat nou het enige waarvan jij zegt, dat heb ik graag in mijn leven? Nee, dat zijn andere dingen Dan zeg je wel altijd ja natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Nou, jammer weer. Waar mis je er nog eentje? Ja, die komt niet. Dat Waarom? wist je vorige week al. Oh ja, dat is waar. Ja. Dat is er afgemeld. Ja, heel is Een week van tevoren. Ja. Uniek hoor. Dus wel uniek. Daar kan jij wat van leren. Helemaal niet. Ja, zeker. Soms een dag van tevoren. Nou, en soms... op de dag zelf heeft oh, een procent wel. van de tijd uh, dat, was, dat was ik niet hoor. <laughs> hey, we gaan er straks nog wat lekker over bakken laaien. We gaan luisteren naar 40 lekkerste platen die Europa te bieden heeft. Uh, we gaan beginnen met uh, nummer 40 deze week. En dat is Sonny James en Ryan Marciano, Maar in mijn mind. Eens kijken wat er in jouw mind zit. Niet helemaal pakken bij het weer, maar we maken er wat van. Een beetje somasties creëren. bij your breakdown. <tied> Please won't you stay for You gotta come back and stay for Ja,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 Heb jij al een tip? Ik, uh, ik vind hem vrekkelijk lastig deze week. Ik, uh, ik ook, maar ik, ik neig er eigenlijk naar om, om mijn uh, twijfel van vorige week even in te brengen. Oké, okay. dat kan. Dat en kan. dan weet jij al over welk nummer het gaat. Ik, uh, ik heb een vermoeden. Ja. Ik heb een vermoeden. De... Ja, dat, dat, dat gaan we in twee uur gaan krijgen. Ja, zeker, zeker. In de tussentijd uh, voor uh, de mensen uh, die het Euro, ja, Euro Festival hebben gevolgd en dat, en dat nog steeds uh, doen. Uh, er is nou nog, natuurlijk nogal wat strijd over waar het nou precies georganiseerd gaat worden. Uh, sinds vorige week kunnen de Nederlandse steden en regio's zich dus aanmelden voor, uh, voor de organisatie van het Euro Song Festival. Uh, Nu.nl uh, heeft de steden op een rijtje voor ons gezet, dus dan kunnen we eens even gaan kijken... Welke steden zich daar vooral voor hebben aangemeld? Uh, op in ieder geval de eerste plaats hebben we hier nu staan Amsterdam. Amsterdam heeft zich aangemeld. Lijkt ook een logische keuze als je er zo over nadenkt. Ja, zeker. Op hè? Ja. Sigurdum, Sigurdum zou goed kunnen, denk ik. Ja, zeker. Dat denk is ook, uh, ruimte genoeg. De toevoer naartoe is goed te doen. En hoe heet die tent ernaast ook alweer? Haarma -ha toch? Of nee? De Nou, -ma. <lacht> laat maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nee, dat kan, <laughs> het kan, dat kan, dat, dat, dat, dat kan zeker. Ik denk dat daar wel wat potentie in zit. Dus in ieder geval, Halsema is er in ieder geval heel positief over. Die zou graag wel willen. Arnhem. Lijkt me op zich ook nog wel wat. Die wordt ook genoemd. Dat is de hoofdstad van Gelderland. Ja, dat zeker. Maar waarin zou dat dan moeten gebeuren? Ja. De Gelderdoom. Gewoon in een voetbalstadion. Nee, de Gelderdoom. Ja? Ja. Dat is toch. Oh ja, nee, dat is niet het voetbalstadion. Ja, lekker hoogte. Die hebben de Gelderdoom in gedachten. Dan is Brabant, uh, die heeft in ieder geval Breda, dus de Brabantse stad, die heeft dinsdag dus laten weten, zich aangemeld te hebben met uh, de evenementenhal Breedpark als locatie. Dus uh, Breedpark, uh, ja, nou, dat lijkt me alsof, ook nog wel. Ik ben er volgens mij nog nooit binnen geweest, Breedpark. Jij? Nee, nee, zeker nee? niet. Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. hey, Den Bos heeft ook uh, interesse getoond. Uh, die hebben, even kijken, welke plek hebben hun... Oh ja, in de Brabanthallen. De, de, Den ja. Bosch komt met de Brabanthallen okay. over, de, over de brug.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 Nou, het is niet klein geworden, maar het Songfestival is wat groter geworden. Dat zeker. Ja. Uh, Rotterdam en Maastricht hebben ook van zich laten horen. Uh, Maastricht, uh, die hebben volgens mij con uh, het congrescentrum uh, van, uh, van MEC aangeboden. Uh, Rotterdam, nou ja, logisch waar die mee gaan komen. Nou, nah, de Kuip. Ahoy. Ahoy, oh, daar Ahoy kan ik wel ze mee. zeggen.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 Er is, er, is, er is wel heel veel keuzes. Er is keuze en het kan. Het kan echt wel. Tuurlijk kan het. Het kan echt wel. Het echt, dat moet het, echt geen probleem zijn. Het kost alleen heel veel geld, alleen het levert ook weer een hoop geld op, denk ja, ik. dat doet het zeker. Ik ja. denk dat het wel echt een heleboel geld oplevert. Ik ga jullie aan uh, de uh, eerste binnenkomer van deze week. Een nieuwe binnenkomer ga ik jullie voorstellen. En dat is uh, Alfies, Alfaya, uh, kan ik hem beter noemen, met uh, Cat Connors. Die hebben een samenwerking opgezocht en die zijn samen uh, op de platen terechtgekomen. Somewhere special. Zware bass, hoge stemmetjes. Het is zomer. special Turn this one up. Breakdown. Fever, heerlijk. Nou, ik ben blij dat ik het niet heb. Fever. Ja, liever niet, nee. Nee, liever niet. Oh. Kijk het wel met het weer hoor, maar oké. Okay. Ja, dat wel, ja. Maar dat is meer, heeft meer een beetje met de wind te maken. Hè. En al, al, al dat rare, rare gedoe. Hè. Rare gedoe, ja. Torn Tornado's in renen en uh, weet ik veel wat we gewoon doe allemaal. Tsunamis. Tsunamis. Oh. Oh. Je hebt ook een tornado versie van, hè?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 Maar maakt dat meteen uh, de muziek minder leuk die hij heeft gemaakt? N nee, nee. Uh, maar. Um... Oké, okay, die verhalen die erachter zitten. Weet je, het blijven L mooie verhalen in I de muziek. I en weet je, I I I als ga je het allemaal niet weet. Ik ga niet zeggen dat ik hem zo'n comeback niet gun. Absoluut niet. Um, maar hij heeft het echt helemaal niet slim aangepakt. Natuurlijk, je hebt het super stom gedaan. Je hebt gewoon een mega fout gemaakt. Weet je. Je... Ja.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 Nee, tuurlijk niet. Het blijft in de gedachten zitten. Ja, dit, dit, dit, maar, dit, dit blijft wel iets wat hem achter... achter dit, dit blijft machtensport aan zitten. Tuurlijk, tuurlijk. Maar goed, weet je, hij verdient gewoon een tweede kans. En die heeft uh, Paradiso ook gegeven. Nou ja, dat weet je, dan vind ik het wel. De 23 september is namelijk uh, zo'n comebackconcert. Nou, laten we het zelf spreken: Is jullie geloof in Dothan hersteld? Denken jullie van hij verdient het om een tweede kans te krijgen...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 Ik zag dit even staan. Ik denk, is dit dan weer voor het nieuws? Nee. Nou, we gaan jullie hier maar even bij betrekken, want dit is echt... Uh... Ik wow. weet, we hebben het nieuws nog niet uh, bekeken of nog is niet is voorgelezen. Nieuw. Dit is nieuw. Ja, 48 minuten geleden is dit op de Telegraaf neergezet. Dus, dus we weten niet wat jullie nu gaan melden. Succes, Mike. Het spijt me. <laughs> Als dit trouwens ook de laatste keer is dat er een Your Breakdown is gedraaid met mij...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 Want ja, het is heel eerlijk. Dan had ik dus iets aan mijn rechterbal. En die hebben ze dus verwijderd. En dat is een behoorlijke ingreep geweest. Lieve mensen, thanks voor de support. Yeah! Let's go. Let's go. Oh ja. Oh, my God. <laughs> dit is verschrikkelijk. Wacht even, we, we kunnen het laten horen volgens mij. Even oh kijken. ja. Wacht even kijken. Ja, ja. Jammer.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 Yeah. yeah, let's go! Ja. Yeah. <laughs> nou, nah, dit nah, was wel lekker. Dit is... dit is mooi nieuws, toch? Dit is toch niet waar, man? Het niveau <laughs> van, dit, van dit programma daalt gewoon echt met, met uh. seconden, jongen. Echt. Het is echt verschrikkelijk. <laughs> okay. We gaan nog één een, nog een stukje nieuws doen. Want jij hebt. Uh, we hebben nog. Uh, um, ik denk dat we. We, we kunnen straks. Over, uh, we, kunnen, uh, we hebben ook nog wat over pingpongstaps. Maar we hebben echt. We hebben leuk nieuws, hebben we nu, uh, kan ik jullie wel stellen. Um,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 dat je er maar lekker van mag genieten. Snordebollen wordt papa, dus dat wordt leuk. Ik ben benieuwd. Papa non de you. Ik ben dus benieuwd of hij dus daar ook uh, een, een plaatje op gaat maken. Ja, misschien. Lijkt maar wel ja. wat voor hem. Ja, dit is nu mini snordebollenkes. Ah. Ja. En, en een rompertje zo binnen. Ja, precies. Precies. precies. Hij is wel dat wel een leuk nieuwtje. Kijk wat hier staat. Ah. Ja. November. Ja, hij is de elfde. Van de elfde is hij uitgerekend.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 Oh, feel the sun on your skin, feel the love sinking in. Said babe, what we waiting for? In no place I'd rather be. I got you, you got me. It's going off, I swear. We got it all.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 Nou ja, boos. <laughs> dat, dat is een dingetje, maar ik weet wel ja. dat het... Uh... Nou, ik, ik ben van die, late, die afgelopen noodweer, die, die avond, dat vond ik noodweer. Ja, ja dat, valt, wat, wat, wat vandaag van gevallen is, dat vind ik geen noodweer. Dat is, geen nou, noodweer, maar er is een valt, beetje wind en een beetje regen. Daar nou, valt wat voor te zeggen. Ja, oké. Okay. Nou, maar ja. maar uh, Dat was, donderdag als ik me niet vergis, nee, don, woensdag of donderdag. Ja, maar, uh, ja. Sloeg, daar. sloeg de bliksem ook in, maar... Ja, en de dag daarna vond ik het erger eigenlijk. ja.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 Hey. We Heb ik zitten. Met wie spreken we? Met Hoi. Hoi, Malt. De van de ja. De ja. Ik zou nog iets dichter naar je voorraad... Of pak, nee, pak microfoon 4 maar. Kijk, ik had eigenlijk... Ja. Ik zou, ik zou in toch... in een uitzending zitten. Ja, dat maakt niet ja. uit. 3 doet het dus niet. Ja, ik dacht...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 Nou, ja. Of, of. Ik, ik, jawel hoor, maar of. ik had dit even niet verwacht dat ik nu gewoon. We, ja, betrekken ah, de radio we betrekken er iedereen bij. Dus alleen maar leuke vragen stellen, alsjeblieft. Ja, dat zeker, zeker. Dat gaan we zeker doen. We hebben straks nog een heel tweede uur om. Omdat. Oeh, uh, oh, we kunnen Je moeder het Maar Weten wel spelen nu. Oh jee. Ja. ja, dat kan. Dat is wel leuk. We kunnen Je moeder het Maar Weten spelen. Maar alleen even voor de duidelijkheid: Je moeder het Maar Weten, dat is een vraagspel... wat we spelen. Meestal een beetje richting het einde van het tweede uur. En dat zijn vragen die kunnen overal vandaan komen. Dus als je.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 Uh, mag. mag altijd dan geef ah, ik ja, het goede dan, antwoord wel. Dan, uh, het is wel een uh, risico voor je puntentelling, maar ik zal er voor deze <laughs> niks over zeggen. Er zijn maar drie vragen. Nah, Start het nu op. of is het strak? Nee, straks? is nee. Nee. In het tweede uur. Oké. Okay. We gaan eerst even wat anders doen. Yes, moment is aangebroken van het tweede uur. We gaan aan het einde gaan we altijd kijken naar nummer 30 tot en met 20. Wat is er gebeurd in die lijst en waar staan ze allemaal...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 Plek twintig deze week. nothing